Survey je hier niks van? Survey yeah. je hier niks Survey hier niks Survey yeah. je hier niks Zie me in de pleur ik ben maar de anders ga ik energie Ik wat ik zeg, Ik zie me chillen en kijken naar de mensen What up dan? Zijn de mensen een beetje lauw Of stippen ze die shit waar ik niet van hou Je ziet me sippen aan mijn ad En als ik nog ver gaat het zeker ver Ik word wel spelen lauw mij, want ik knap weer naar je moeder. En wijs je hoe het gaat in de club ga ik weg Als je boer je tegen me praat, so keep it Ze real Ze weten hier niks van Ze weten hier niks van Ze weten hier niks van Ze weten hier niks van Ze weten hier niks ja, in de club, zippen naar mijn RR ik ben niet op zoek naar luzie, maar maak ik niet boos Want anders ga ik ver een enemy, ik leek wat ik zeg ja, Elke dag Kom de club nu binnen, ik ben een panja van die jonkels die ik net in al leren. Maar wat ik doe als eerste, is lopen naar de bar om die air te innen Nu ben ik klaar, voor die vissen laten we gaan. Moetjes in mijn zak, dus het er staat garant. We draaien nog een jonko, joh, we gaan helemaal oud. Heel skills en de beurs, jouw het dak gaat eraf, ja. Het wordt steeds drukker en drukker. Ik heb de eerste, tweede, derde, vierde, vijfde genutten. Het wordt steeds losser en losser want ik zie onmispangen taarts met korte spangen rokken. Laat je gaan, laat maar met je pil. Ga toch lekker door, nee, je staat niet stil? De in en de bugs, 06 in je bil. Geef me nog een RR voor de smeren van mijn keel. Ze weten hier niks van, ze weten hier niks van. Ze weten hier niks van, ze hier niks fun. Ze nemen het, ze geven het. En onder de gangsters, ja, nemen het. Red Baby Red Bull, wij blazen het al jaren Ze weten hier niks van Ze weten hier niks van Ze weten hier niks van Ze weten hier niks van Ze zien me in de kleur zippen naar mijn RR Ik ben niet op zoek naar Lucia Maar van die post Want anders ga ik verder Fuck een enemie. Ik leek wat ik zeg Elke dag Ze weten hier niks Jullie van Ze weten hier shit, niks van Ze weten hier voor niks iedereen. van Ze nou, nou maar, hier niks van Whatever man, props to Nina, props to Skill. props to A-Flex, props to Jimpa. And you know, it, K-Soul, Eamon, everybody man, this shit is dope. Uh-huh, this how we do, so do we this shit. En de volgende keer, kom niet mee. Zij zei, hij zei, jij zei, die zei. Fuck that, keep it real, ze weten van niks.